Alone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 Zondag in Kennemerland. op twee frequenties live. Bloemenaal 1058, Zandvoort 1069. Dit is zondag in Kennemerland. Ja, goedemiddag en welkom bij het tweede uur hier bij Zondag in Kennemerland op CFM Zandvoort en AB Radio. Nou, ik kan u melden, er is alweer gescoord bij de wedstrijd PSV Roda JC. De tussenstand is op dit moment 1 tegen 1. Voor PSW heeft Lens in de vijfde minuut gescoord. En voor Roda Hadouir in de 24 e minuut. De enige wedstrijd dus in de eredivisie die doorgaat. De rest is afgelast. Nou, wat er nog meer afgelast is, zijn bijvoorbeeld diverse kerstdinees. En dan heb ik het over oudere kerstdinees. Nou, daar hoor ik zometeen meer over. Want dan hebben we iemand in de uitzending van de Ronde Tafelclub. Dat is een club uit Haarlem. En zij hadden ook een kerstdiner georganiseerd. Maar dat gaat helaas niet door wegen. De harde sneeuwval. Nou, zometeen nog even het uh, regio-nieuws, het weer komt voorbij en nog wat uh, lokaal sportnieuws. Maar nu weer is hier bij zondag in Kennermeland Kim Wilde met Never Trust a Stranger. Kim Wilde was dat met Never Trust a Stranger. Het is uh, bijna kwart over drie hier bij ZFM Zandvoort en AB Radio. En ja, rond, uh, rond de kerst zijn er altijd van die mooie uh, organisaties en initiatieven... die uh, ja, natuurlijk met elkaar samengaan. Bijvoorbeeld uh, voor de ouderen worden er allemaal mooie kerstdineers georganiseerd. Alleen ja, wat gooit er nou roet in het eten? En dat is uh, in dit geval de sneeuw. Aan de telefoon heb ik Bernard Albeda-Jelgersma aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. En u bent van de. Uh, de u bent een van de leden van de Ronde Tafel Club. Zeg ik dat goed? Ja, van de Ronde Tafel Haarlem. Oké, okay. en ja, jullie hebben een, een kerstdiner georganiseerd, maar dat gaat helaas niet door. Nee, we moeten dat helaas uh, verzetten. Uh, vanwege de gladheid. Uh, dus ik zou de uh, 60-senioren langskomen. Uh, en ja, het is gewoon niet, uh, niet verstandig om die nu. Uh, ja, om die nu te gaan vervoeren, stof voordat ze uitgeleiden, dan breken ze snel wat. Dus uh, ja, het is heel vervelend, dus we gaan het uh, verschuiven naar het nieuwe jaar. En uh, we gaan nu aankomende week gaan we ze uh, wel bezoeken. Dan krijgen ze een kerststuk van ons en uh, een goodiepack met uh, ja, wat boekjes, wat seniorenboeken en wat chocola om uh, toch nog een klein beetje de troost te... Uh... Ja, want uh, het, het zou vanavond plaats hebben, toch? Ja, Vanavond 19 december, wanneer hadden jullie uh, zoiets van nou, nee dit kunnen we niet doorlaten gaan? We waren, gisteren waren we boodschappen, nee sorry, vrijdagmiddag uh, zouden we boodschappen gaan doen aan het eind van de dag. En uh, toen was het zo ontzettend glad dat we eigenlijk hebben gebeld met de, degene die uh, verantwoordelijk is bij de zonnebloem uh, en van, van iedere afdeling... Die hebben toen toegesproken en die gaf toen eigenlijk samen aan... met mij, dat het toch niet verstandig zou zijn om, uh, om het door te laten gaan. Uh, hoe zijn al deze... Dus dat was vrijdag. Ja, want hoe zijn al deze ouderen benaderd dan dat het niet doorging? Uh, via de Zonnebloem zelf. De Zonnebloem is een organisatie die, uh, uh, ja, waar senioren zich uh, uh, hebben aangemeld... en uh, ja, die doen allemaal heel goed werk voor, voor senioren. Nou ja, het, het, in ieder geval gaat het diner dus niet door. U zegt het wordt verschoven naar volgend jaar. Maar jullie hadden heel veel uh, georganiseerd voor deze avond. Gaan al die dingen door? Kunt u vertellen wat u had georganiseerd en wat uh, misschien dan nog doorgaat voor de komende keer? Nou, alles wat we nu georganiseerd hebben gaat ook weer door. Uh, er zijn een aantal bedrijven geweest die dit initiatief van ons uh, ja, zeg maar, uh, hebben ondersteund. Zoals een bedrijf die had 18 kilo uh, vlees ter beschikking gesteld... Uh, nou die, ja, die heeft dat gewoon weer uh, teruggenomen. Uh, die heeft gezegd, geen enkel probleem, jullie krijgen van ons gewoon nieuw nieuwe vlees. Uh, we hadden een pianist geregeld, maar die komt ook. Er is een persoon die werkt bij Kennen. Die komt ieder jaar en die, geeft, uh, die maakt foto's uh, van de senioren. Uh, die komt ook weer. Ja... Uh, yeah. We hebben een zangbundel laten maken met kerstnummers. Ja, dat zal iets... Dat zullen we in het nieuwe jaar denk ik niet meer doen. Nee. Dat is enig wat veranderd. En ik had begrepen dat de Beatrix Basisschool ook kerststukken uh, zou oh, maken. Ja, ja. Wat gaan we daarmee doen dan? Ja, sorry. Dat is uh, heel, heel scherp. Uh, de, die uh, kerststukken die de Beatrix uh, uh, Basisschool... Nee, de Willem van Oranje School is dat trouwens, uh, die dat uh, gedaan heeft... Uh, die gaan we aankomende week gaan we die rondrijden. En die gaan we dus zelf brengen met die goodie pack naar uh, de senioren. Oh, dat is wel leuk. Dan hebben ze er toch nog uh, plezier van. Ja, precies. Anders zou ik doodzonde zijn. Ja, ja. ja dan, uh, maar goed, dan rijden jullie ook in, de, in deze gladheid. Ja, maar dat is wat minder erg dan wanneer je uh, ja, zeg maar zoveel senioren uh, ja, moet ophalen en weer brengen. En Zonnebloem zelf zou dat ook uh, een groot deel van de... Uh, ja, zeg maar transport, uh, of vervoer voor zich uh, nemen. Maar ja, het vraagt gewoon heel veel aandacht. We, hebben het, uh, we doen dit al meerdere jaren. En, uh, ja, het is gewoon, ja, het zijn toch vrij, uh, het zijn niet voor niks senioren. Ze zijn vaak ook moeilijk ter been of slechtziend. En dan is het gewoon uh, niet handig om uh, van hun huis naar de auto te lopen en weer bij de roeivereniging in Aarden. Nee, je weet er eigenlijk al uit ervaring van dat gaat gewoon niet goed komen. Dat heeft uh, eigenlijk niet zoveel zin. Nee, het is iets te veel risico. Ja, oké. Okay. Uh, volgend jaar dus. Uh, een, een precieze datum is nog niet in gedachten? Uh... Nee, we hebben dinsdag, aanstaande dinsdag, hebben we weer een tafelavond. En dan gaan we daar een exacte datum uh, voor, uh, voor prikken. Ja, nou, en dan hoop ik dat ja, ik iedereen nou wel blijft. En dan hoop ik dat iedereen wel uh, kan dan. Ja, <laughs> nou, dat, uh, dat is het voordeel van uh, senioren zijn, denk ik. Die, die kunnen over het algemeen. Oh lof. ja, dat, uh, dat is waar. <laughs> en uh, ook weer gewoon uh, waar het normaal plaats heeft. Bij uh, de roeien zelfvereniging? Oh, want ja, die moet ook maar weer net even niet bezet zijn, toch? Nee, precies. Maar dat, uh, dat is zeg maar de eerste factor waar we het aan, aan vragen. Welke, uh, in, ja, welke dagen in het weekend uh, of avond in het weekend we mogen, de locatie mogen gebruiken. Naar aanleiding daarvan zullen we dus een nieuwe datum kunnen prikken. Oké. Okay. Uh, Bernard Albrecht, jelgersma heel erg bedankt in ieder geval voor deze toelichting. En uh, ja, toch wel mooi dat, uh, dat het dan helaas nu niet doorgaat, maar dat jullie het wel verzetten. Oké, okay, hartelijk bedankt. That song called "Kill Me From victims Tim's last hit. Too much of a risk for a golden disc. The price he paid for money. Ce soir, ce soir, assassination of rock and roll star. Ce soir, ce soir. Assassination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 Ja, dat waren de Bee Gees met You Win Again en daarvoor Golden Earring met Kill Me Se Soire. Het is uh, bijna half drie. Ik zal eventjes uh, kijken wat voor nieuws er nog gebeurt is hier in uh, de omgeving. En uh, dan heb ik het over sportnieuws. Uh, Smolenaars wordt hoofdcoach van Bloemendaal. En dan bedoel ik Dave Smolenaars, want hij is met ingang van 1 december... De nieuwe trainercoach van de Heren 1 van Bloemendaal. Hij heeft een contract getekend tot en met juli 2013. De Smolenaars is al assistent coach van de landskampioen en heeft een jarenlange historie bij de club. Bovendien kan hij terugvallen op veel ervaring als speler- en trainercoach op nationaal en internationaal niveau. Um, het feit alleen al dat Smoller daar lid is van het begeleidingsteam... en een zeer goede kennis heeft van de huidige spelersgroep... maakt hem de logische en meest geschikte kandidaat om Max Caldas op te volgen. Nou, eerder werd al aangegeven dat er ook gesprekken waren geweest met Mark Lammers. Maar hij heeft laten weten uh, technisch adviseur te willen worden van Bloemendaal. En dit combineert hij dan met zijn huidige activiteiten als uh, adviseur, consultant en spreker. Nou, Lammers zal het bestuur adviseren op het gebied van de ontwikkelingen rondom breedtehockey het jeugdplan H.C. Bloemendaal, accommodatie en... Top -hockey. Hij zal verder ook nog gastrainingen verzorgen voor het eerste heren- en damesteam. team nou, Op dit moment is het nog steeds 1 tegen 1 bij de wedstrijd PSV-Rode JC. Lens scoorde in de vijfde minuut voor PSV en Maduwier scoorde in de 24ste minuut. Uh, 33.000 toeschouwers hebben deze twee goals al gezien. Het schijnt daar in Eindhoven uh, niet of nauwelijks te sneeuwen. Uh, ja, dat is wel anders dan hier in Noord-Holland waar al... Uh, ja, veel sneeuw is gevallen waar gisteren en hier gisteren ook nog uh, zelfs het weeralarm is afgegeven. Uh, veel mensen uh, die de straat op gingen, maar eigenlijk uh, moesten ze dat niet doen, want er stonden ontzettend veel files. Um, wie er ook natuurlijk uh, baat bij heeft dat het uh, niet sneeuwt is in, uh, in Eindhoven natuurlijk bij de Serious Request van uh, Radio 3FM. Zij zitten natuurlijk daar een week lang in het glazen huis. Want daar komen we zo meteen op. Want uh, ja, Zandvoort laat dat evenement niet aan zich voorbij gaan. Wij dragen ook bij aan, uh, ja, aan dit goede doel van Serious Request van Radio 3FM. Maar dat horen we zo meteen hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Maar nu eerst Karel Emerald met A Night Like This. MUZIEK Blijf lekker. Caro Emerald van Nederlandse Bodem met A Night Like This. En wat ook hier op Nederlandse Bodem is. En een stuk dichterbij is uh, Mirakels, het, uh, ja, het uh, kerstland Brederode. Nou, afgelopen, of twee weken geleden, donderdag 9 december... opende Prince of Illusions Marcel hokalisvaart met een spectaculaire show. De eerste editie van Mirakels, kerstland Brederode. Nou, twee weken lang uh, is heel Zandpoort uh, ja, helemaal omgetoverd... tot, uh, tot de ware Anton Pieck en... Uh, Gisteren is correspondent Jaap Koper daar geweest. Want morgen is namelijk de afsluiting. Dus morgen kunnen jullie nog gaan. Uh, vandaag natuurlijk ook. En Jaap Koper is uh, geweest uh, voor, uh, voor een verslag. Bij uh, mij staan twee heren. Uh, twee heren die te maken hebben met het uh, Mirakels kerstbeleving. De een is P.R. man die ziet eruit als nou ja uit een figuur als uh, uit een Charles Dickens verhaal en de andere is Dolf Langelaan. Ik begin even met jou Dolf want uh, je bent uh, heel druk bezig op zo'n uh, op deze dag. Het is uh, een van de laatste dagen dat dit uh, is. Hoe is het uh, gegaan de afgelopen week? Nou, we mogen vanaf uh, verleden week donderdag bij de opening uh, mogen we helemaal niet klagen. Tot en met woensdag lagen we aardig op schema. En, ja, dan komt de spelbreker weer Komt er, uh, in zicht. Dat is donderdag een bak water, uh, vrijdag een bak sneeuw. En ja, vanmiddag kwam er een zonnetje en dan gaat het weer horrie oplopen. Nou, maar het is toch wel een idyllisch gezicht, een beetje met sneeuw. Want uh, dat, dat ontbrak er eigenlijk een klein beetje aan. Ja, ik mag niet egoïstisch zijn, maar ze dat het ook alleen hier op het landje moeten laten vallen. Ja, dat is heel duidelijk. Uh, Theo, jij bent de PR-man van, uh, van Miracles. Uh, ja, hoe, is het, uh, hoe is de aanloop uh, geweest uh, naar dit evenement toe vorige, we naar vorige week donderdag? Nou ja, we, we hadden een, een droom en uh, je hoopt op zo'n 20.000 bezoekers. En ik denk dat we die, ja, die zullen we wel gehaald hebben. Dus ik ben wel blij. En ook als je hoort waar ze vandaan komen, dat de mensen ook weten te vinden. Dus dat we niet alleen uit de regio hebben. Maar daarom ben ik ook blij dat het zandvlot is bijvoorbeeld. Maar we hebben mensen uit Utrecht, uit Gouda. We hebben bussen uit Hattem gehad, uit Limburg, Maasbracht. Dus ja, zo langzamerhand, zeker voor zijn eerste editie, mag je daar heel trots op zijn, denk ik, wat we tot dusver allemaal hier over de vloer hebben gehad. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie dat met een beetje uitgekiende campagne gedaan? Nou, daar hebben we gezegd nog geen budget voor. Het is de eerste keer dat we hier dit doen. We moeten nu echt nog hebben van de nieuwswaarde. Dus het is maar hopen dat mensen dit gunnen. Nou, met, we, waren in de, we kwamen met een mooi stuk in een groot landelijk dagblad. En dat zie je dat andere landelijke dagbladen dat dan weer gaan overnemen. En zo, uiteindelijk was hier SBS ook weer over de vloer. En we hebben verschillende opnames. Andere collega's die van jou in beweging komen. En dat is voor ons ja, zeer waardevol om ja, nog even over deze redactionele kant daar aandacht voor te krijgen. Wat maakt Mirakels nou Mirakels? Het concept, denk ik. Ik denk dat het concept vrij uniek is. Dat, uh, dat vind, je, vind je eigenlijk niet terug in de wijde omgeving niet. ...omdat er zoveel op het terrein op zich staat? Uh, ja, de entourage, dat is het, het hele plaatje eigenlijk. Je hoort het, uh, ja mensen zijn verrast. Het, het, het ziet er ook echt sprookjesachtig uit. Ja zeker nu, met dat uh, halve metertjes sneeuw. Maar uh, desondanks dat er dan toch nog mensen deze kant op komen. Ja het is geweldig en dat is met name een dank aan Theo... ...die een enorme goede PR-campagne heeft gevoerd. En, uh, daar zijn toch grote media op afgekomen... Uh, nog wat anders, je bent natuurlijk ook een horeca-man uh, in hart en nieren. Ik zie je gewoon ook, ge je maakt volgens mij ook dagen, denk ik. Ja, dagen van acht tot uh, sluit. Ja. <laughs> ja. ja uh, want, uh, want daar draai je hand ook niet voor om? Nee, nee, nooit gedaan en nu ook niet. Uh, maar het is dan wel weer gewoon vro uh, vrolijk de volgende dag gewoon weer verder. Jawel, jawel, je stelt je erop in en twaalf dagen, dat is nog te overzien. Echte horeca, dat duurt allemaal nog even langer. Dat, uh... Uh, medewerkers, want die lopen hier flink rond in, de, in dit horecapavioon. Ja, veel. En die hebben ook een beetje leiding nodig, omdat het natuurlijk een hele samen... Uh, ja, samen geraapt, maar een, een heel divers personeel is. Moet je veel sturen. Ja, en? Vinden ze het leuk om uh, dit te doen? Ja, iedereen, of het nou de parkeerwachter is, of de barman, of de, de, de, de dames in de winkeltjes. Uh, ja, die zijn allemaal, die dragen allemaal dit, uh, dit evenement. Het is, het is werkelijk geweldig wat er gebeurt. Volgend jaar? Uh, we gaan nog evalueren. Oké, okay, dat is goed. Dankjewel voor zover. Uh, dan uh, is het voor jou het laatste woord, zeg maar. Uh, ja, dit is uh, geheel in, uh, in sprookjes uh, outfit uh, gedaan. Dat hoort erbij natuurlijk. Hè? Ja, we hebben hier uh, echt een dikke stijl proberen neer te zetten. En ik vind ook uit respect voor onze gasten, mag je ze ook met een hoge hoed welkomen. Dus ik heb hier uh, ja, met veel plezier met de hoog op uh, rondgelopen. Ja, en als dit het applaus is wat onze mensen voor ons waarderen. dan denk van nou het is het helemaal geweldig als we zo deze zondag of zaterdag kunnen afsluiten. We hebben morgen nog wat hele leuke artiesten op het programma. Dus ik zou zeggen. mochten jullie nog tijd hebben om vanuit Zandvoort naar Zandpoort te komen. jullie zijn van harte welkom morgen hier bij Mirakels. Dankjewel. Oké. Okay. the pigeons gonna run to him. Come. On. everybody's gonna wanna do's Een bloemendaal, hoor je op zondagmiddag van 2 tot 5. Zondag in Kennemerland. In a white room, with black curtains, near the station. Cream met White Room, en daarvoor hoorde je nog Manfred Man met de Mighty Quinn. Nou, um, ik had het al gezegd net. Uh, Serious Request 3FM in Eindhoven. Ze zijn al uh, lekker onderweg. En Zandvoort laat dit natuurlijk niet aan zich voorbij gaan. Want de Zandvoortse Reddingsbrigade die, uh, doet namelijk ook mee. En hoe doen ze mee? Ze varen op 20 en 21 december uh, mee met de Serious Rescue actie... ter ondersteuning dus van uh, de Serious Request dit jaar. Nou, uh, aan de telefoon heb ik Ernst Brokmeijer... van de Zandvoortse Reddingsbrigade... Uh, Goedemiddag. Goedemiddag, Lena. Uh, kan je me er iets meer over vertellen, wat jullie vanaf morgen gaan doen? Nou, je, je hebt volgens mij net in die introductie al heel veel verteld. Um, um, het idee is eigenlijk ontstaan bij onze collega's van de uh, renningsbrigade Berg op Zoom. En die hebben uh, nou, eigenlijk vorige maand bedacht dat het uh, ja, toch heel ludiek was en een hele goede manier om geld op te halen om uh, ja, eigenlijk een vaartocht te organiseren van drie dagen. Uh, van, uh, nou, ja, eigenlijk vanaf vandaag, vanaf zondag tot en met dinsdag. Met uh, ja, collega dus uit het land. Uh, om nou ja, daardoor zoveel mogelijk aandacht te vragen voor uh, Serious Request. En het, het doel van dit jaar. Uh, en daarnaast ook uh, nou, ja, een soort prestatie neer te zetten. En te laten zien uh, dat uh, ja, we vaak in de zomermaanden op de stranden mensen redden. Maar dat we ook uh, niet te beroerd zijn om, uh, om iets te doen voor de mensheid in het algemeen. Uh, en, en dit jaar voor uh, ja, weeskinderen. Uh, vooral in Afrika die hun uh, ouders zijn verloren door AIDS. Dus dat is eigenlijk uh, in een noten door wat we gaan doen. En wat doe je dan behalve varen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, in de, in de aanloop is er op, uh, op heel veel plekken in het land zijn er al uh, allerlei activiteiten geweest. Ook, ook vanuit de Zandvoertsreens gegaan. Dat betekent dat we leden hebben op hun school, of bedrijf waar ze zitten, aandacht gevraagd. Uh, collectebus op de toonbank. Uh, uh, ja, op allerlei manieren, ondanks de hele korte periode. Wij zijn uh, ik zeg, sinds uh, anderhalve weken uh, aangesloten bij de actie. Dus van een hele korte periode om uh, ook nog wat ludieke acties uh, lokaal te bedenken. En daarnaast wordt de komende dagen tijdens de tocht in alle plaatsen waar we doorheen varen. Nou, dat is van, van Berg op Zoom naar, naar uh, Eindhoven is zo'n 160 kilometer. Uh, wordt op de diverse plekken is een soort walkaravaan. En daar zal ook een van onze voertuigen aanwezig zijn. Waarbij uh, ook nog uh, op plekken gecollecteerd wordt. En uh, ja, geprobeerd wordt zoveel mogelijk geld mee te zamelen. Want jullie stoppen dan ook onderweg bij die plaatsen, dat mensen bijvoorbeeld uh, naar binnen kunnen gaan uh, in, of uh, yeah, met jullie kunnen ja, praten? Ja, nou, de, de boten die, die gebruikt worden, dat zijn wat wij noemen onze rampenboten. Uh, dat zijn de, de langzame fletten. Dat betekent dat de karavaan vaart met zo'n uh, 6, 7 kilometer per uur. Uh, en aan de kant wordt het ondersteund door een aantal reddingsbrigadevoertuigen. En die zullen stoppen in de diverse plaatsen. Daar kunnen mensen informatie krijgen. Uh, en daar kunnen mensen, en dat is veel belangrijker, doneren. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Ja, en uh, hoe weten mensen dan waar jullie zijn? Nou, op uh, uh, de website seriousrescue.nl. Uh, daar vind je de volledige vaarroute met alle tijden, doorkomstplaatsen, uh, kaartjes en plattegronden. En daar vind je ook alle informatie over de actie, de renningsbrigades die deelnemen. En uh, ja, de, de tussenstand van wat er tot nu toe uh, uh, in aanloop al is opgehaald. En hoeveel mensen doen er mee van de renningsbrigade Zandvoort? Uh, vanuit Zandvoort gaan we met 15 mensen uh, uh, richting. Uh, eerst Zevenaar en dan vanaf Zevenaar richting Eindhoven. Uh, en in totaal zijn er zo'n 180 uh, Rijnsbrigade, ja, strandwachten, inspecteurs. uit het hele land betrokken. Met uh, bijna 40 boten die uh, aan de tocht deelnemen. Hebben jullie geen last van dit weer? Nou, het is wel iets wat ons uh, zorgen baart. En wat je, wat je ja, zeg maar ziet, uh, kou, daar kun je je tegen kleden. Um, um, maar eigenlijk wat het belangrijkste wordt uh, de komende twee dagen is de ijsvorming. Uh, tot nu toe we hebben we vanochtend nog contact gehad met de organisatie. Um, zijn alle, alle, is al het vaarwater nog begaanbaar. Maar uh, ja, er, kon, er komt een moment dat dat lastiger wordt. Um, um, ja, En dan, dan zullen we misschien nog wel een alternatief moeten verzinnen. Uh, wat ik al zei, qua kou, uh, uh, alle mensen die gaan varen hebben goede overlevingspak aan. We hebben extra mutsen, warmtekleding, uh, handschoenen. Uh, en ja, mocht het echt extreem worden, ook nog de mogelijkheid om... Uh, Eén keer per dag de bemanning te wisselen of een aantal keren per dag. Um, um, om er zo voor te zorgen dat uh, nou in ieder geval uh, de mensen van de rekeningstegade warm en uh, in goede conditie blijven. Ik zie dat, uh, dat mensen ook per, per, zeg maar per uh, rekeningnummer geld kunnen overmaken. Ja. Is, is dat jullie rekeningnummer? Dat of is, is een, uh, een landelijk rekeningnummer wat daar als rekeningstegade hebben geopend. Um, um, ...en ik moet eerlijk bekennen dat ik het rekeningnummer nog niet uit mijn hoofd ken... ...maar dat vind je op onze eigen website ztb.info op uh, um, uh, siriuswescue.nl. Um, al het geld wat daarop gestort wordt, dat wordt uh, dinsdagavond in één keer... ...met een grote check uh, bij, het, uh, bij het glazenhuis in Eindhoven aan, uh, aan de drie dj's overhandigd. Uh, en dat zal, zoals het er nu uitziet, rond 730 uur half 8 zijn... Uh, maar zodra echt de definitieve data en tijden bekend zijn, uh, zullen we dat ook uh, via de website Twitter en op andere manieren aan iedereen uh, kenbaar maken. Ik zie hier dat het rekeningnummer uh, is van de, van de Bergse reddingsbrigade. Klopt. Dus het is hun rekening. Ik zal het even noemen voor de mensen die toch wat willen storten. Dat is uh, rekeningnummer 42, 91, 46 en 760. Dus uh, goed. Dus 42, 91, 46760. En anders even op de website kijken. Als je geen pen en papier bij de hand hebt. dan, uh, ja, dan kan je dat toch nog uh, geld storten. Uh, ik zie dat de actuele tussenstand. 7021 euro is. Nou, ja. dat is al een, een, een mooi bedrag, zou ik zeggen. Dus in die zin, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Maar en, hebben jullie ook... we, we hebben niet ieder geval ons doorgesteld dat we over die 10 heen moeten. Want dat lijkt ons toch wel aardig om dat dinsdag te kunnen overhandigen. Dus we gaan de komende dagen hard ons best doen om te proberen nou, in ieder geval die 10.000 euro te halen. Oké, okay, Ernst Broekmeijer, dankjewel. We gaan, we gaan het ook hopen. En uh, na dinsdag dan, uh, zullen we even contact opnemen om te horen of dat inderdaad gelukt is. Oké, okay. ga... dankjewel. Oké, okay, dag. Hoi. Sisters, but I don't feel like dancing. Nou, uh, eigenlijk wel. Maar goed, gelukkig, je ziet het niet. hier: uh, Er is geen webcam. Maar dansen wil ik altijd wel. Nou, We gaan even kijken naar uh, wat actueel sportnieuws. I in Eindhoven is op dit moment de wedstrijd PSV tegen Rode JC aan de gang. En op dit moment staat het 2 tegen 1. Nou, Lens scoorde al in de vijfde minuut. En Berg heeft net in de 53e minuut gescoord. En voor Rode JC was het Hadouier ook in de eerste helft. Er zijn uh, 34.000 toeschouwers en de arbiter is Bossen. Op dit moment nog geen gele en rode kaarten. En voorlopig dus nog even de tussenstand 2 tegen 1. En andere wedstrijden die vandaag zouden worden gespeeld zijn afgelast. Gaan we nog even kijken naar wat sportnieuws hier in de buurt. En nou, op woensdag 8 december is uh, in de Philharmonie Haarlem... Uh, ja, de Haarlem topsporters en talenten zijn gehuldigd... tijdens het Topsport Gala Kennemerland 2010... Er werden prijzen uitgereikt aan kampioenen in zeven categorieën. En de winnaars zijn door middel van een nominatieronde, een stemronde van het Haardens publiek en veelvuldig juryberaad afgekozen. Afgeko Sportman van het jaar werd schaatser Simon Kuipers en atlete Femke van der Meij werd sportvrouw van het jaar... De talentenprijs was dit jaar voor judoka Kim Polling en Sparks Haarlem kreeg de titel van sportsploeg van het jaar. Nou, het was een avond vol spektakel en verrassing waarbij Topsport de aandacht kreeg die het verdiende. En de winnaars uh, van het gala zijn dus Simon Kuipers als sportman, hij is een schaatser. En sportvrouw dus van de atletiek uh, Femke van der Meij. En het sporttalent was uh, aan de judokant Kim Polling. Polling. En de sportploeg was Sparks Haarlem Softbal en het sportevenement de Haarlemse Hongbalweek. Sportspecial was Marije Smits en de sportvrijwilliger was Dick Hof. Nou, in, ha in Zandvoort was ook uh, uh, iemand uh, genomineerd of iemand eigenlijk een evenement was genomineerd. Dat was het uh, evenement, um, uh, wat was het ook weer? De run 2010 was genomineerd, maar heeft het helaas dus uh, ja, niet gehaald. Nou, we zijn aan het einde gekomen van het tweede uur van zondag in Kennemerland. Ik zou zeggen blijf luisteren, want we hebben nog een uur te gaan. Maar blijf luisteren dus, want dit is de Pretenders met ten, uh, 2000 Miles.